5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Europees parlement wijst begroting af. D66 wil coalitie niet meer steunen... en strengere regels voor schadevergoeding vliegtuigpassagiers. <tog>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 De PvdA houdt vast aan het plan uit het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te stellen. Vorige week zeiden enkele oppositiepartijen dat ze bij de onderhandelingen over de bezuinigingen inbrengen... dat de strafbaarheid van illegaliteit van tafel gaat. PvdA-kamerlid Rekoer wees dat in de Kamer van de Hand. Het mag duidelijk zijn dat de Partij van de Arbeid dit een zeer onplezierige maatregel vindt. Maar hij staat wel in het regeerakkoord, dus er is geen ruimte, wat betreft mijn fractie, om daarin te bewegen...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 De geuzenpenning wordt toegekend aan mensenrechtenactivisten en vrijheidsstrijders. Eerdere winnaars waren de Tsjechische dissident en oud-president Havel. De Colombiaanse politica Ingrid Betancourt en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het weer. Vanavond en vannacht valt in de kustgebieden nog een enkele bui. Verder is het droog. Het gaat opnieuw licht of matig vriezen. Morgen overdag valt nog een winterse bui, maar er is ook vaak zon. En het wordt 2 tot 4 graden. Aneb Verkeersinformatie zijn nogal wat aanrijdingen geweest aan het begin van de spits. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht. Opvallende zaken op de A9 Alkmaar richting Diemen. Voorknopend hodendrecht 6 kilometer door een gestrande vrachtwagen. Die staat nu op de vluchtstrook. A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Maanderbroek en de afrit Oosterbeek 6 door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Bij Rotterdam een aanrijding op de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrigtsenplein 7 kilometer vielen. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 naar Almere is extra druk. Bij Beeldhoven 7 kilometer. En dat komt omdat er problemen waren op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort nog 8 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij.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 Krijg nu tot vier maanden gratis Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers met supersnel internet tot 120 MB. Kijk op Sego.nl slash zakelijk. Oh, en Ecosim wordt aanbevolen door Tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdik. 7 over 5 goedemiddag. Het Sint-Pietersplein loopt vol... met mensen die het pas geloven als ze het met eigen ogen zien. Het advies van het Vaticaan. Een goed gevoel, al dus de woordvoerder van de kardinalen. Wachten, wachten, wachten met een paraplu. Dat wel, het regent in Italië. Tegen half zes is er weer zo'n moment en wij zijn erbij. De terreurdreiging in ons land is opgeschaald naar de op één na hoogste alarmfase... van beperkt naar substantieel. Reden is de stijging van het aantal Nederlandse moslims dat meevecht in Syrië. Dat heeft de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid... Dick Schoof vanochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie. We spraken eerst over enkelingen, toen over tientallen... en nu zeggen we tegen de honderd. Maar dan gaat men niet meestrijden met het vrije Syrische leger... maar men komt terecht bij splintergroeperingen. En die splintergroeperingen die zorgen ervoor dat men radicaliseert... En geweldsvervaring opdoet. En zo komt men terug in Nederland. En dat is wat ons zorgen baart. Dat is de terrorismecoördinator Beatrice Graaf, Goedemiddag. Goedemiddag. U weet er ook heel veel van. U bent hoogleraar Conflict en Veiligheid aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. Een hele mond vol. Dus de vraag is simpel. Wat weten we van deze groep jongeren die naar Syrië gaan? Nou, het antwoord is nog simpeler. Niks. Helemaal niks. Er is... Nou, er is heel weinig over bekend. Dat wat er bekend is, dat hebben de ouders gereporteerd bij de diensten. Die hebben aangifte gedaan. Dus we hebben een lijst met name van mensen die er, die er zijn vertrokken? Ja, maar uh, die ligt bij de dienst of bij de politie en daar wordt verder niks over verteld. En dat is ook logisch. En dan is er natuurlijk ook al wat intelligence werk, dus inlichtingenwerk... Elke politiedienst heeft zo zijn eigen lokale plaatselijke inlichtingofficieren. En die houden al jaar en dag bij in hun wijk, in hun straat, wat er gebeurt. Of daar ineens een groepje jongeren dat normaal nog op een pleintje rondhing, is verdwenen. Dus die kennen hun pappenheimers wel. Maar die pappenheimers zijn dus daadwerkelijk verdwenen? Inlichtingofficieren? Die zijn diensten, verdwenen. Ja, zijn en niet we... weer geslaagd om deze mensen tegen te houden. Nee, je kunt met z'n allen prima een ticket boeken naar Turkije... je kunt met de bus gaan naar Düsseldorf, je kunt naar Egypte... en niemand die weet wat je eigenlijk van plan bent. Dus dat is natuurlijk uh, ook niet iets wat, wat de diensten kunnen weten. Het probleem is meer hoe zijn ze zover gekomen? Wie heeft ze geradicaliseerd? Hebben ze dat zelf gedaan achter de computer? Wat heeft hiertoe de aanleiding gegeven? Uh, wat gaan ze daar precies doen? Iedereen zegt nu meteen ze gaan vechten, ze worden terrorist. Maar... Ja, weten ze überhaupt wat, wat hen daar te wachten staat? Is er al sprake van een echte infrastructuur, een netwerk van... zijn er bijvoorbeeld oudere mannen in het spel... die deze jonge jongens doorsluizen naar die landen? Het is ook niet alleen een Nederlands uh, probleem. De Duitsers, de Britten, de Fransen en de Belgen... Die hebben hetzelfde gemeld. In België zijn er nu zo'n 70 jongeren vermist en op pad naar Syrië gegaan. In Frankrijk zo'n 50. De Britten vertellen niet hoeveel het er zijn. De Duitsers weten het niet eens. Dus het is iets waarbij alle landen de politie, justitie met de handen in het haar zitten, Wat is hier een hemelsnaam aan de gang, aan de hand. En wat is dan de dreiging die hierin schuilt, volgens u? Nou, in eerste instantie is het volstrekt niet strafbaar om naar Syrië te gaan. Het is strafbaar als je aansluit bij een terroristische organisatie of daar een trainingskamp bezoekt. Maar ja, dat weten we dus niet. Ik zou dus wel willen benadrukken. Het eerste probleem is voor de jongeren zelf. Het is een veiligheidsprobleem voor hen. Het zijn misschien 20 tot 25-jarigen, maar er zijn ook berichten dat er al 15, 16, 17-jarigen mee vechten. Nou, dat zijn jongeren die zijn ongetraind, onervaren, niet opgeleid. Die vechten tegen de militairen van Assad. Nou, die delven onmiddellijk het onderspit. Dus of ze komen zwaar getraumatiseerd terug... of gewond, of sterven daar misschien. En dat zijn dan toch wel zo'n honderd... Nederlandse kinderen en jongeren die daar groot gevaar lopen. Dus maar zijn dit dan, me... zijn die dan uh, jongens die we kunnen vergelijken met uh, bijvoorbeeld... de jongens van de Hofstadgroep? Ja, tot op zekere hoogte wel. Daar waren er ook een aantal van. Samir de Zoes bijvoorbeeld, die ging ook op pad naar Tsjetsjenië. Daar is hij nooit aangekomen. Hij is weer teruggestuurd, op de trein gezet. En dan is het natuurlijk wel de taak van de dienst Dat is toen ook gebeurd. Die hebben een gesprek met hem gevoerd... En hem in de gaten gehouden en met hem gepraat. Dat heeft verder er niet, heeft niet voorkomen dat Samir door doorradicaliseerde. Maar het, het punt is hier... wat kun je in hemelsnaam doen? Je kunt in de gaten houden met, op basis van de namen die je hebt... met die aangiftes, wie er terugkomen. Maar naast dat veiligheidsprobleem voor de jongeren... is het dan in eerste instantie een pedagogisch probleem. Daarmee bedoel ik dat de jongeren terugkomen... getraumatiseerd zijn, uh, niet meteen weer teruggaan in de school bankjes en hun mavo 4 afmaken of wat de neem 4 of wat het dan ook mag zijn, uh, maar dat ze heel goed opgevangen zullen moeten worden door de ouders, door buurthulpverleners, door de wijkagenten ook, door de IVD misschien uh, gebriefd moeten worden. Dus er zal een soort programma ontwikkeld moeten worden voor reïntegratie en dat is op deze schaal heeft zich dat in Nederland nog nooit voortgedaan. Denkt u dat de jongeren daar open voor staan? Nou ja, ze zullen het wel zelf moeten willen. En anders kun je misschien invloed op hen uitoefenen via hun, hun vrienden of via hun ouders. En dat iets, is iets waarbij ja, de ouders, de, de, de eerste lijns mensen om deze jongeren heen, die natuurlijk ook. Het is voor een ouder natuurlijk ook verschrikkelijk als je, je, je zoon of dochter niet terugkomt. Maar als dat een dreiging dan is, als deze mensen terugkeren en dat zij dan mogelijk tot iets in staat zouden kunnen zijn. op basis van een trauma wat ze hebben opgelopen, um, is dat dan een reële dreiging waarvan je kunt denken? Want wat, wat, wat kunnen u en ik nou verwachten van deze opschaal? van het terreurrisico? Het, nou de de coördinator, de heer Schoof, die heeft gezegd... dat het voor de gewone mensen gewoon eigenlijk niks betekent. Het is vooral een oproep aan professionals. De brief is ook naar de vier burgemeesters... van de vier grote steden gestuurd. Waarschijnlijk ook nog naar andere gemeentes waar dit speelt. Van let op, informeer iedereen, zet iedereen bij elkaar aan tafel... en praat er dus mee van zijn er jongeren die... is er nog een dark nummer van meer jongeren die verdwenen zijn... waarvan we het gewoon niet eens weten.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 Als het goed is zijn de kardinalen in Rome op dit moment weer aan het stemmen over de opvolger voor de paus. Zaak dus om de schoorsteen weer in de gaten te houden. Dat doen we, nog niks te zien. Iedereen wil in de tussentijd alles weten over de rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel, over de tijdstippen, de bestanddelen, de dikte van de rook, alles. Om ons een beetje bij te praten gaf de persdienst van het Vaticaan vanmiddag een toelichting. Ze zijn daar zelf ook verbaasd door de enorme belangstelling voor die rookmomenten. We were surprised last night at how many people were here for the first smoke watch. A huge number of people uh, that came from all over, even with the bad weather. And this can only continue in larger numbers. One can only imagine what this will be when the pope is elected. Dat wordt nog wat, zegt de perschef van het Vaticaan, Federico Lombardi, als er echt een pauze is gekozen. Dat het een paar dagen duurt, is volgens hem heel normaal. The only election where someone resulted, turned out on the third ballot, was Pius XII... ...at het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus we wachten hier en er is een heel goede iedereen die hier is. Alleen Pius XII werd al bij de derde stemming gekozen. Dat was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. We wachten en er is een goede sfeer, al dus Lombardy. Twee keer zagen we tot nu toe zwarte rook. Gisteravond, even na half acht en vanochtend, kort na half twaalf. Over die zwarte rook en vooral de stevige omvang ervan... ...werden veel vragen gesteld door de persconferentie vanmiddag. Het geheim werd onthuld. There's a cartridge that's put inside of it that contains the necessary chemical products for the smoke. And there's an electronic device and it releases the cartridge and inside the cartridge are five doses of this. And the doses are re released every minute, five cartridges released over a period of seven minutes to produce that massive amount of smoke. Er worden vijf patronen met chemicaliën in de schoorsteen gedaan... en die zorgen dan voor die grote hoeveelheid rook. En wat dat dan precies voor chemicaliën zijn... wilde de verzamelde pers ook nog weten. To produce the black smoke, we have potassium, anthracena... which I'll, I don't know what that is, and zolfo, Zink. Zink, ja, dat kennen we. En dan de witte rook, hoe krijgen die? The white smoke is produced by potassium chloride... Lactose en chloroform. I don't study stuff, I study the Bible. Ik studeer geen chemicaliën, maar ik studeer de Bijbel, verontschuldigt chef Lombardi zich. Nou, u weet nu in ieder geval alles over die rookmomenten en de rook in het Vaticaan. En ik kijk naar de schoorsteen, er gebeurt nog steeds niks. Als er wat gebeurt, horen we meteen hier op Radio 1. Straks gaan we naar Chili, naar de Atacama-woestijn. Daar is het feest. Eerst kijken waar het geen feest is op de Nederlandse wegen, Wijnland-Zwaan. Nee, ook nog geen witte rook, want er staan veel files door ongelukken. Vooral bij Eindhoven nu op de A2 Den Bosch richting Maastricht. voorknopen De Hocht, 4 kilometer. De linkerrijnstrook is dicht. En bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda, twee ongelukken nabij knopen plein. Dat veroorzaakt 7 kilometer file. Verkeer vanuit Gouda kan beter omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews... Tot half 7, het NOS Radio 1 Journaal. Manchester, Engeland, Simon Webby, no worries. Goed nieuws, mag ook wel eens een keer goed nieuws over de bibliotheken. We horen al een tijd dat het slecht gaat, dat er steeds meer bibliotheken moeten sluiten, maar met sommigen gaat het juist heel goed. In Almere bijvoorbeeld heeft de BIEB twee keer zoveel bezoekers sinds ze open zijn gegaan, twee jaar geleden. Josephine Trehi, je bent daar, je beschreef hoe prachtig het geheim, is, uh, het gebouw is, nieuw. Maar zit er ook een geheim achter, een mooi gebouw? Nou ja, misschien wel die koffiebar waar ik nu naast sta. Kijk eens aan, is een nu koffiebar? al heel rustig hoor. Zal je, ja, Zou je net zien als ik ernaast dat er geen koffie uh, wordt gezet. Maar het is ook vooral rustig omdat de mensen eromheen. Dus je moet voorstellen: het is hier een soort café, uitzicht over het plein. En daaromheen allemaal strakke bureaus waar mensen achter de computer zitten te werken. Zit er is dus heel veel gewerkt. Zit is ook te lezen. Dat is wie niet? Ja, het lezen, dat gebeurt verder. Maar er wordt vooral gewerkt. ZZPers. Meneer, mag ik even storen? Ja hoor. Aan het werk? Ja. Wat doet u? Ik bouw apps. In de bibliotheek? Ja, lekker rustig. Niet gestoord. Gratis wifi? Inderdaad. En snel ook. En een gratis werkplek? Ook dat. En wat voor apps maakt u? Uh, apps voor diverse platforms. Uh, Android, uh, Apple en de uh, Blackberry. En dit is wel fijn om hier te zitten? Ja. Perfect hier. Rust, lekker, ja, zeg, lekker rustig. En, uh, je kan je eigen muziek luisteren. En, uh, ja. Ja. Niet gestoord. Alle andere uh, dingen die je thuis wel om je heen hebt. Ja, ja, en het is best druk hier, hè? veel mensen zoals u. Uh, ja, maar ook veel studenten. Soms is het best wel uh, druk met uh, studenten die in en uit lopen. Maar uh, en af en toe hebben ze hier ook nog uh, middagjes met uh, wat ouderen uh, gebeuren. En ja, dan word je wel doorgestort, maar voor de rest niet. Ja, mensen willen ook boeken lezen. Hè? Ja, <laughs> ook dat. En die lezen hier ook inderdaad boeken uh, en tijdschriften. En je kan hier koffie drinken, eten, lunchen. Dus het is een perfecte plek. Ja, daarom is het inderdaad ook zo druk. Dat is ook mede het succes, dat bepaalt ook mede het succes van deze bibliotheek. Dit soort zzp'ers die hier lekker komen zitten. Twee keer zoveel bezoekers, ik, uh, jij zei het ook al in de inleiding... maar vanmiddag was ik dus in een bibliotheek in Muiden. Prachtige bibliotheek, een oude kazerne, maar dat is typisch zo'n klein bibliotheekje... die het dus heel moeilijk hebben door de bezuinigingen. En ik sprak daar met de directrice hoe het daar gaat... We hebben voor 2013 en voor 2014 respectievelijk 25.000 euro opgelegd gekregen. Die hebben we nu met heel veel pijn en moeite ingevuld. En de bevolking is hier ook behoorlijk in actie gekomen. Ze zijn heel veel handtekeningen aangeboden. Want er komt nog meer aan. Daarna is er, zijn wij, zeg maar, beloond met nog een keer 40.000 euro bezuiniging. En daarmee, na die actie? Na die actie. En ik, daarmee ga je dit niet overeind houden, nee. Dat is heel erg pijnlijk, ja. Komt u hier vaker? Nee. Ja, constant. Eens in de twee, oh, eens in de drie, sorry. soms in de week. Net toe, of we de boeken vlug uit hebben. Deze bibliotheek dreigt te verdwijnen hè? door bezuinigingen. Nee, nee. Dat ging toch door? Ja, maar nu weer voor 2015 weer extra bezuinigingen. We zijn al extra bezuinigingen aangekomen. Nou, dat is niet zo leuk. Ik kan er wees, maar uh, zijn er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Nee, jammer. Wat neemt u voor boeken mee? Uh, nou, meestal detectives uh, en oorlogsboeken. Maar mee, meer voor mijn man, hoor. Die mevrouw kan aanwezen, maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Of die het niet, uh, niet, niet gaan doen. Er zijn uh, oudere mensen die daar moeite mee hebben. En jonge kinderen, die wij heel graag willen bereiken. Die niet de voorbeeldfunctie van thuis krijgen om te gaan lezen. Laagletterdheid is een heel belangrijk item in Nederland. Dat willen we graag bevorderen. En dat gaat, moest juist voor deze kinderen belangrijk. Het gaat op deze manier niet lukken. Ja, met hun vele anderen. Want uit de nieuwste cijfers van de Vereniging van Bibliotheken... blijkt dat één op de 10 bibliotheken dicht moet. Dat zijn dus vooral die kleintjes. Ja, uh, dit is een voorbeeld hier in Almere waar het heel erg goed gaat. En uh, straks komt de directeur even bij maar dan gaan we praten over het succes van deze bibliotheek. Ja, dat wil ik ook wel even weten, Josephine. Uh, want je hebt vooral gesproken met mensen die uh, gaan studeren... omdat thuis te druk is, mensen die lekker gaan werken, apps bouwen. Uh, ik dacht ook niet dat een bibliotheek daar primair voor bedoeld was. Ga je dat met hem doornemen? Ja, ja, ja. En ook, want wat ik me ook al afvraag, van deze mensen die betalen natuurlijk niks, hè? Ze moeten toch ook een beetje geld verdienen, zo'n biep. Hoe komt dat dan? Goeie vraag. Tot zo. We gaan we van Almere naar een van de meest onherbergzame gebieden van Chili. Naar wetenschapsjournalist Govert Schilling. Goeiedag. Goedemorgen voor jou. Ja, goeiedag, Tim. Want daar waar je nu bent, is de grootste sterrenwacht ter wereld geïnaugureerd. Een inauguratie van een sterrenwacht? Leg uit. Ja, het klinkt heel officieel en dat is het ook, want dit is niet zomaar een sterrenwacht. Het is het grootste observatorium wat ooit op aarde gebouwd is. Dat staat dan bovendien in een van de mooiste gebieden die je op de planeet maar kunt voorstellen. Met actieve vulkanen en grote hoogten en bergmeren en bijzondere natuurverschijnselen. Droge woestijngebieden hier. En uh, ja, dat is een telescoop die in staat gaat zijn om de belangrijkste vragen... die sterrenkundigen zich altijd hebben gesteld, om die in de komende jaren te gaan oplossen. Maar het is meer dan één hele grote verrekijker, hè? Ja, de uh, ALMA-telescoop, zoals het observatorium officieel heet... Uh, dat is, een, uh, is, is niet gewoon één grote sterrenkijker zoals we die van de plaatjes kennen... maar het is een grote verzameling van in totaal 66 schotelantennes... en die staan allemaal op 5000 meter hoogte boven zeeniveau. En die grote hoogte is nodig om zo min mogelijk last te hebben... van de storende werking van de dampkring. En uh, dat heeft ook te maken met het feit dat ALMA niet in gewoon licht kijkt... het licht dat wij met onze ogen kunnen zien... maar een ander soort straling bekijkt. Dat is een beetje te vergelijken... Met met de manier waarop een tandarts rundgestraling gebruikt... om door jouw lichaam te kijken en je gebied in kaart te brengen. Zo gebruikt ALMA, zogeheten submillimeterstraling... om dwars door kosmische stofwolken heen te kijken... en zo de geboorte van sterren en planeten in beeld te brengen. Ah, want daar gaat het om, de geboorte van sterren en planeten? Ja, niet alleen. Het is een uh, heel belangrijk uh, doel. Uh, het onderzoek aan de manier waarop sterren zoals onze eigen zon... planeten zoals onze eigen aarde ontstaan zijn. Maar allemaal kan meer, want hij is ook heel erg gevoelig, die telescoop. Hij kijkt op ontzettend grote afstand in het heelal... waar je ook ver terugkijkt in de tijd... en kan zo helemaal aan het begin van de oorsprong van de oerkraal van het heelal... kan hij uh, traceren hoe de eerste structuren daar ontstaan zijn... en hoe eigenlijk de basis is gelegd voor het heelal zoals we dat nu kennen. En dichter bij huis gaat hij op zoek naar moleculen in de ruimte tussen de sterren... Er zijn hele sterke aanwijzingen dat de bouwstenen voor het leven op aarde... in het heelal gevormd zijn. En er zijn al suikermoleculen ontdekt die belangrijk zijn voor levende organismen. En het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat in die ruimte ook aminozuren gevonden worden... die echt aan de basis liggen van het leven zoals wij dat hier kennen. Goeie genadig over. Ik word altijd een beetje stil als ik dit soort uh, mogelijkheden uh, beluister. Uh, zeker dan daar ergens op die grote hoogte in Chili. Maar hoe weten ze dan zeker dat ze straks iets hebben gezien wat kan uitleggen dat, uh, dat we inderdaad weten hoe die oerknal is ontstaan. Hoe zie je dat? Ja, het is uh, best ingewikkeld, vooral omdat het om een soort straling gaat die niet uh, uh, met het blote oog bekeken kan worden. Dus je moet het op een manier omzetten in beelden of in meetgegevens. En je moet daar computersoftware op laten om dat te analyseren. Maar uh, het, het zegt alles over de uh, vernuft van uh, astronomen om op die manier uit die gegevens dat soort informatie af te leiden. En uh, ja, de manier waarop dat gebeurt is hier door die schotelantennes niet alleen maar daar te laten staan en in een bepaalde richting te laten kijken. Maar je kunt ze ook stuk voor stuk allemaal verplaatsen. Ze kunnen soms heel dicht bij elkaar staan. Dat betekent dat ze een mooie, groot beeldveld hebben en voor, goed voor het overzicht kunnen zorgen. Maar ze kunnen ook verspreid worden over dat enorm grote plateau op 5000 meter hoogte, totdat ze uh, op onderlinge afstanden van zo'n 15, 16 kilometer staan. En dat levert een enorm scherp uh, beeld op, wat, waardoor de telescoop eigenlijk fungeert als een soort uh, kosmische zoomlens. En die combinatie maakt allemaal zo bijzonder. En Het is dus ja, wat mij betreft niet zo verwonderlijk. ...wonderlijk dat hier nu honderden astronomen van over de hele wereld genodigden, ministers van de deelnemende landen, want het is een heel groot internationaal project, allemaal heen zijn gekomen om die opening, die officiële inauguratie bij te wonen. En... Ik ook leuk om te vertellen dat ALMA een hele belangrijke Nederlandse component heeft. Het is niet alleen zo dat uh, de huidige directeur, uh, Thijs de Grauw, een Nederlander is. Maar er zitten uh, veel Nederlandse astronomen, onder andere van de Universiteit Leiden... die dit onderzoek doen aan de oorsprong van sterren en aan moleculen in het heelal. Dus uh, Nederland is goed vertegenwoordigd in dit unieke project. Nederland kijkt mee naar de oerknal. Ooit gaan we die zien via de ALMA Observatorium in Chili. Goh Dankjewel. Dank wel.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 De Ecosys Printers van Kyocera printen tot wel 160.000 offertes. Zonder onderbreking voor onderhoud of storing. Ga ze bekijken bij witteveen.com of ga naar Kyocera Documentsolutions.nl. Kyocera. Radio 1. Het NOS journaal. Het is precies 1 over half 6. Mark Visser met de hoofdpunten.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 Werknemers waren van plan om vanaf maandag opnieuw te gaan staken. maar zien daar nu vanaf, omdat er minder banen worden geschrapt dan eerder gepland. Iberia schrapt nu ruim 3100 arbeidsplaatsen in plaats van ruim 3800. Voor de vierde keer in korte tijd heeft een Bulgaar zich uit protest in brand gestoken. De man overgoot zich in de hoofdstad Sofia met benzine en stak zijn kleding aan. Hij is naar een ziekenhuis gebracht een en verkeert in levensgevaar. Bulgarije is het armste land van de Europese Unie... Er wordt al weken gedemonstreerd tegen de hoge prijzen voor energie- en levensmiddelen. Illegaliteit moet strafbaar worden, vindt de PvdA. De partij houdt vast aan het plan uit het regeerakkoord. Vorige week zeiden enkele oppositiepartijen... dat ze bij de onderhandelingen over de bezuiniging inbrengen... dat de strafbaarheid van illegaliteit van tafel gaat.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 En de Tunesische advocaat Radia Nasraoui heeft de geuzenpenning gekregen. En ze krijgt de mensenrechtenprijs voor haar strijd tegen martelen in haar land. De geuzenpenning, jaarlijks wordt die toegekend aan mensenrechtenactivisten en vrijheidsstrijders. Dat is het nieuwsoverzicht. Het weer. Wat is de verwachting, Marker Vroef? Nou, dat er nog een paar felle sneeuwbuien vallen. Op dit moment is dat het geval en het gaat nog wel even door. In de loop van de nacht zal dat met name in de kustgebieden het geval zijn. Dan is het in binnenland droog, opgeklaard en vriest het sowieso weer matig. Morgen loopt het kwik op naar 2 tot 4 graden, zonnige periode. We beginnen de dag met sneeuwbuien in de kustgebieden. En later op de dag vinden we ze juist in het binnenland. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Bij zee is de wind af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Vrijdag draait de wind naar het zuiden. Verder verandert er weinig. Hoewel er later op de dag wel meer bewolking komt. En in het weekend hebben we steeds met bewolking te maken. Er gaat ook regen vallen. Zaterdag misschien nog wat winterse neerslag. En vooral de nachten worden duidelijk minder koud. Ja, de meeste die staan rond Rotterdam en Utrecht. Heeft voornamelijk te maken met een paar aanrijdingen. Ook bij Eindhoven ging het mis op de A2 naar het zuiden. Voor hoogte, de 4 Hoogt, kilometer fiets. De linkerrijstrook is dicht. Het alternatief is de parallelbaan en 2 randweg. De A12 Utrecht richting Arnhem voor de afrit Oosterbeek 8 na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A16 van Breda naar Rotterdam loopt vol. Voor knooppunt Terbrechtseplein. En dat hangt samen met een aantal ongelukken op de A20 vanuit Gouda. Tussen knooppunt Gouden en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via Den Haag over de A12 en de A13. Je bent net ZZP'er. Zelfstandige zonder personeel, zonder kantoor, zonder klanten misschien zelfs wel. Want die moeten nog bellen. Nee, die ga jij bellen. Don't call us, we call you.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 6 over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ook naar ons luisteren via onze website nos.nl en daar kunt u ook kijken. Kijken naar de livebeelden van de schoorsteen in het Vaticaan. Het, het wachten is op de rook. Is hier wit of is hij zwart? U kunt die zien. Ik zie nog niks. Als er wat gebeurt, hoorde u dat zeker. We gaan naar Frankrijk. De vraag is, hebben de Franse autoriteiten de problemen in het verkeer als gevolg van de sneeuw goed aangepakt? De vraag wordt hardop gesteld nadat gisteren tandloze automobilisten urenlang vast zaten op de weg. En nog steeds zijn de problemen in het verkeer niet voorbij. In Parijs-correspondent Ron Linkeron heeft de overheid steken laten vallen. Is dat kritiek? Als je het aan sommige gedupeerden vraagt, Tim, dan wel. Bijvoorbeeld automobilisten in Normandië die twee nachten hebben moeten wachten op hulp. We hebben een hele nacht gezet, we hebben niemand gezien. We zijn echt geïsoleerd, we zijn allemaal een beetje alleen. En dat is inadmissibel. De regio heeft niets gedaan voor ons. En dat vind ik niet normaal. Dat niet zeggen dat de diensten van de staat effectief zijn. Vier van die automobilisten snel achter elkaar. Hè. De overheid was er niet, zeggen ze. Heeft niet efficiënt opgetreden. Helemaal niet, zeggen ze dan, als je realiseert dat de weersverwachting al twee dagen van tevoren waarschuwde voor zware sneeuwval. Kritiek van de slachtoffers, natuurlijk gretig overgenomen door de oppositie. De rechtse oppositie, UMP voorop. Die willen een parlementaire enquête over de chaos hier in Parijs met het openbaar vervoer. Dus Tim, de sneeuw is nog niet weggesmolten, maar de kritiek is al wel losgebarst. En wat zegt de regering daarop? Ja, die is met een mediaoffensief begonnen. Hè. Vanochtend meteen al in de tegenaanval. We hebben gedaan wat we moesten doen, zeggen ze. En over die duizenden gestrande bestuurders op de A1, hè, die Parijs met Lille verbindt, die snelweg. Daarover zeggen ze, het is onder normale omstandigheden al een hele tour om bij, dit soort, om bij ongelukken opstoppingen te voorkomen, laat staan bij dit soort extreme weersomstandigheden. En verder wijzen ze er fijntjes op ja, dat die uh, oppositie toch zo graag bezuinigingen wilde. Als er één les is die we kunnen trekken, zei premier Ero, dan is het dat we misschien wel meer geld moeten gaan uittrekken voor het verbeteren van de nooddiensten. En zo wordt de kritiek gepareerd, terwijl de problemen natuurlijk nog verder van opgelost zijn. Ja, terugkater van de bal, want hoe zijn die problemen? Zijn er nog uh, verstopte wegen in Frankrijk? Nou, laten we even heel goed kijken naar die A1... Hè, die heel veel Nederlanders ook nemen van en naar Parijs. Daar zitten nog hele stukken waar het heel slecht is. Met name richting België en Nederland, dus van Parijs af. Zijn stukken waar honderden vrachtwagens nog altijd vaststaan... achtergelaten door hun bestuurders. Iemand noemde het wel de grootste parkeerplaats van Europa. De andere kant op, richting Parijs, dat rijdt wel eh, goed door... maar daar worden dan weer lange files gemeld eh, bij de grens met België. Dus het blijft lastig op de weg. Het vliegverkeer, het openbaar vervoer... De Talis gaat langzaamaan beter, maar met name op de wegen. Ja, dat is nog een heel lastig verhaal. De verkeersinformatie in Frankrijk door u gebracht door <laughs> Rondlinker in Parijs. Dank je wel. Laten deze uitzending spreken we met iemand die ook heel heel erg lang vast zat later deze, dit half uur. We gaan naar Straatsburg. Het Europese parlement heeft nee gezegd tegen het akkoord over de Europese zevenjaarbegroting. In februari nog werd besloten dat hij flink omlaag moet naar 960 miljard euro. Daarover bereikten premier Rutte en zijn collega-regeringsleiders na een slopende eurotop een akkoord. Maar het Europarlement, inclusief Rutte's eigen VVD-eurofractie, haalt dat akkoord nu dus onderuit. We komen nu naar de stemming van de meerjarige financieel plan. Er is tegen, er is aangenomen. Het Parlement heeft een aantal minimum eisen gesteld, een stuk of vijf, zes en geen enkele van die eisen werden door de regeringsleiders gehonoreerd. Dus dan kun je ook niet verwachten dat wij automatisch goedkeuren... als ze alles verwerpen van wat wij belangrijk vonden. Jan Mulder, Europarlementariër van de VVD. Dit akkoord van uh, uw eigen partijleider, premier Mark Rutte... Uh, wat hij bereikt heeft in februari tijdens een top met andere regeringsleiders... dat wordt nu dus verworpen door het Europees Parlement. Dat is inderdaad het geval en de meerderheid was enorm groot. Heeft u hier als VVD er ruggespraak over gehouden met Den Haag, met premier Rutte? Ik, uh, ik heb niet met premier Rutte gesproken, ik heb wel met Tweede Kamerleden gesproken... en ik geloof niet dat het als een verrassing komt dat wij zo gestemd hebben. U weet heel veel van de begroting, u bent een begrotingsexpert... U heeft dus euh, nou, met volle verstand en met expertise gezegd... nee, dat akkoord van Rutte en regeringsleiders, dat werkt niet. Dat klopt. De Europese Commissie verplicht de lidstaten zelf om een begroting te hebben die in balans is. Geen tekorten. Nou, het huidige besluit van de regeringsleiders komt er ongeveer op neer... dat de Europese Commissie zelf een permanent tekort zou hebben. Dus je dwingt met het akkoord wat in februari door Rutte en zijn collega's bereikt is... ...dwing je eigenlijk de Europese Unie, de Europese Commissie in een permanent tekort? Dat zoals wij het kunnen berekenen is dat het geval. Maar dat weten de regeringsleiders toch, dat ze daarvoor gekozen hebben? Het heeft ons ook verbaasd dat ze daarvoor gekozen hebben. Maar wij willen dat proberen te veranderen. De belangrijkste dingen vind ik de flexibiliteit... Alle af, voorgaande jaren hebben wij een overschot gehad op de begroting. En dat ging normaal dan terug naar de landen? En dat gaat normaal terug naar de lidstaten, dat wordt teruggestopt. Maar dat waren dus meevalletjes waar bijvoorbeeld ook, ook uh, Rutte mee rekening kon houden. Ja. Daar mag hij geen rekening mee, mee houden. Dat is de inzet van het parlement, dat als er geld over is en, en de rekeningen komen nog een jaar later binnen... dan moet je het geld niet terugstotten, maar gebruiken om die uitstaande rekeningen te betalen. Heldere taal van VVD-Europarlementariër Jan Mulder in de microfoon van correspondent Tijn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 I'm Parks met She en Wiese live op Radio 1 aan het werk wil zien deze zaterdagavond video webcam van met het oog op morgen 11 uur s'avonds, avonds Radio 1. Straks ze waren niet mis de reorganisaties en bezuinigingen bij de voedsel en Warenautoriteit. en de Tweede Kamer heeft er ook grote bedenkingen bij na alle voedselschandalen. Kwart voor zes weinig zwaar bij de ABB. De meeste files, Tim, die staan rond Rotterdam... hangt samen met een paar aanrijdingen op de A20. De A16 loopt het vast vanuit Breda... tussen Ridderkerk en het plein 10 kilometer. Aanrijding was om de bocht op de A20 vanuit Gouda... tussen Knoopend Gouwe en knooppunt plein 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Gouda kan beter omrijden via Den Haag... over de A12 en de A13. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Als koeienvlees verandert in paardenvlees, als gewone eieren ten onrechte het label bio-ei krijgen en er gevaarlijke schimmels in de melk zitten, dan wordt al snel gekeken naar de voedsel- en warenautoriteit. Die moet beter gaan werken, vindt de Tweede Kamer. Het terughalen van wegbezuinigde controleurs zou al erg helpen, denken ze bij D66 en ook bij GroenLinks. Jesse Klaver. Tot 2000 worden de voedsel- en warenautoriteit tot de beste van de wereld eigenlijk. En daarna is er bezuiniging op bezuiniging gekomen... waardoor er minder controleurs zijn. En dat zie je nu terug. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn daar verdwenen? Er is ongeveer 50 miljoen bezuinigd in de afgelopen jaren. En er zijn dus 500 banen verdwenen. Vooral op de plekken, zeg maar, de, de, de frontwerkers. Hè? Dus de mensen die echt naar de bedrijven moeten om te controleren. De analisten in de laboratoria. Wat zijn de voorstellen van GroenLinks om dat weer terug te draaien? Wat GroenLinks zou willen is dat we nu de sector zelf gaan laten betalen voor de controles. En wat we zeggen, leg nou een heffing op aan de sector... waardoor we weer de capaciteit van de Voedsel- en Warenautoriteit terugbrengen naar het niveau van 2000. Uiteindelijk gaan u en ik dat betalen als wij een stukje vlees op ons bord krijgen. Die vo de voedselindustrie en de vleesverwerkers zullen dat doorberekenen waarschijnlijk aan de consument. Maar het is in ons alle belang dat wij weten wat wij op ons bord hebben. Meneer Schouw, moeten er mensen bij? Ja, D66 stelt voor 50 mensen extra. Maar het moet wel gecombineerd gaan met hogere boetes. Voor wie? Uh, voor degene die de wet uh, overtreden. Als je je nu niet aan de wet houdt... krijg je een maximale boete van 5000 euro. Ja, u begrijpt als je een, een container paardenvlees omkat... tot uh, runderbiefstukken. Ja, daar wordt heel veel aan verdiend. De kans dat je wordt gesnapt uh, is gering... En als je een boete krijgt, is het 5000 euro. Dus het loont bijna om je niet aan de wet te houden. En het derde wat er moet gebeuren, is naming en shaming. Gewoon openbaar maken degene die zich niet aan de wet houden. Nu heeft de staatssecretaris een brief geschreven aan de Kamer waarin ze zegt dit is nou niet echt een Nederlands probleem. Dat hele verschijnsel van die fraude is Europees en je kan het beste langs die weg de zaak gaan aanpakken. Het is uh, in Nederland, het is niet voor niks de Nederlandse voedsel- en wareautoriteit. Dus ik begrijp helemaal niet waarom de staatssecretaris vlucht in procedures, praten en vergaderen en niet gewoon tot actie overgaat. D66 wil 50 extra mensen bij de Voedsel- en Warenautoriteit. GroenLinks wil er 500 bij. Hoeveel biedt de Partij van de Arbeid, mevrouw Dikkers? Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar... hebben we 4 miljoen extra geregeld voor de Voedsel- en Warenautoriteit. Ik kan me voorstellen dat dat heel wat man extra is. Maar ook dat je kunt kijken naar andere manieren van onderzoek doen. Wat de Voedsel- en Warenautoriteit nu doet... is heel veel controleren of het goed gaat. Daar Terwijl... ja, zijn ze toch voor? Ja, daar zijn ze ook voor. Dat is heel erg goed. Maar als je bedenkt dat uh, je van tevoren kunt zien waar het misgaat, waar de, bijvoorbeeld de vleesprijs heel erg laag is. Kun je van tevoren bedenken, nou met zo'n lage vleesprijs, daar is iets mis in. Dus als je supermarkt ziet met veel kiloknallers voor een prijs waarvan je denkt... dat is zelf goedkoop voor de kiloknaller... dan zou de voedsel- en wareautoriteit moeten gaan kijken, klopt dat wel? Ja. Je kan op je klompen aanvoelen dat het niet deugt. Als je twijfel hebt over de prijs van het product... kun je ook wel twijfels hebben over de kwaliteit. Zei Shura Dikkers van de PvdA tegen politiek verslaggever Hans Andringa. Morgen staat het onderwerp voedselveiligheid op de agenda van de Tweede Kamer. Het Overduik op Twitter. En een heel opmerkelijke tweet vanmiddag in mijn tijdlijn. Die komt van het Merel B. Ligt een streepje eventing. 256 volgers en haar... Nog maar kort, 40e tweet was deze. Please retweet if someone has information or can help. We are with four horses aan de A1. Exit D1029. De details for 30 hours now. Help. mira Blom, goedemiddag. Goedemiddag. Amazone, een Engelstalige noodkreet, want het zag er niet goed uit. Nee, nou ja. Kijk, in Nederland zijn er toch vrij weinig mensen die ergens voor ons kunnen betekenen. En uh, ja, er zitten gewoon best wel wat buitenlandse volgers op. En uh, het was een beetje de hoop dat we op die manier uh, hulp konden krijgen. Vooral ook omdat de Franse autoriteiten niets uh, deden. En de Nederlandse autoriteiten hun uiterste best... maar kregen weinig gevest van de Franse autoriteiten. En dat leidde ertoe dat u ruim 30 uur vaststond... op de Franse snelweg met vier paarden. Hoe is het met de paarden? Oh. Uh, moe, moe. Uh, maar ik denk verder is wel gezond. Alleen gewoon ontzettend moe en een beetje van slag natuurlijk. Maar het was, het was ernstig genoeg voor u om te zeggen van... er gaat hier mogelijk iets fout? Ja, kijk, in eerste instantie, als je een paar uur stilstaat... is er natuurlijk niks aan de hand. Maar op een gegeven moment moeten paarden gaan bewegen... en ze moeten natuurlijk eten en drinken. En uh, ja, er was eigenlijk heel weinig mogelijkheid toe. En er was ook geen informatie. Dus ik probeerde eerst eens informatie te krijgen... Uh, maar toen die niet kwam en het donker werd en het water en het voer opraakte... ja, dat moet gewoon niet nog weer eens twaalf uh, uur duren. En dat duurde uiteindelijk wel. Ja, water was natuurlijk wel in de vorm van sneeuw. Ja, ja en we hebben geprobeerd te smelten. Alleen, uh, we hebben voor de vervoering emmers met sneeuw gezet. Helaas viel bij onze verwarming ook uit, dus uh, met min 7 wil dat dan uh, echt slecht smelten. Wat mij vooral opviel op Twitter is dat die noodkreek behoorlijk werd opgepakt... Hè, via verschillende social media, echt honderden keren geretweet. dus verzonden naar de volgers van andere mensen. Op Facebook uh, is die keren gedeeld, uh, waarbij je het idee krijgt... Van, nou, die social media, die hebben wel een hoop kracht. Ja, absoluut. Ik denk dat dat echt een van de krachtigste uh, dingen is... die je in kunt zetten uh, momenteel. Dus uh, ja, dat mensen heel erg uh, het lot van de paarden aangrepen. En dat men zich uh, gezamenlijk inspande om te zorgen dat die paarden gewoon goed onder het dak kwamen. En ja, dat is denk ik uh, wel gelukt. Want we hebben van alle hoeken echt hulp gekregen. En dat heeft ons zeker geholpen. Wat voor hulp kwam er bijvoorbeeld dankzij die tweets? Uh, nou ten eerste is er uh, wat druk opgevoerd en is er uh, gezorgd dat het, uh, het Nederlands ministerie van Landbouw zich er tegenaan ging bemoeien. En ja, gebeurde dus dat heeft, ook? Uh, ja, dat hebben ze gedaan. En keurig contact met mij opgenomen en op de hoogte gehouden en uh, veterinaire ingeschakeld die eventueel uh, ter plaatse konden komen. En ten tweede is er geregeld dat er uh, uh, in de stallen in de omgeving is er uh, ruimte gemaakt uh, en zijn er mensen uh, mijn kant op gekomen om uh, de paarden te helpen verzorgen, want die moesten aan de wandel. En wij waren met drie mensen en we hadden vier paarden. Dus het was super dat er mensen kwamen helpen. Mensen kwamen inderdaad helpen als gevolg van die tweets die u rondzond. Ja, het is ongelooflijk, maar ja, eigenlijk wel. <laughs> en uh, wat deed u eigenlijk daar met die paarden? Uh, wij waren uh, onderweg vanuit uh, Lissabon. Daar hebben we twee weken wedstrijd gereden, heb ik twee weken wedstrijd gereden. En uh, ja, de paarden moesten weer naar huis. En uh, uh, ja, daar zijn we zondagavond zijn we in Lissabon weggereden. En uh, zodoende kwamen wij uh, maandag uh, uh, daar uh, ja, aan, uh, boven Parijs. En aan het eind van Naam... dit gesprek hebben we nog meer goed nieuws... want u bent inmiddels aan het rijden geslagen, hè? Ja, absoluut. We rijden zelfs net Nederland binnen. Dus het is, uh, het is gelukkig goed afgelopen tot nu toe. Terug op eigen bodem. Uh, Merel Blom, Amazone met vier paarden. Veilig op weg vanaf de Franse snelweg dankzij Twitter. Dankjewel. Bedankt. Daag. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Met Freddy van Trein. En met een hele hoop geluid hoop ik erbij. Bijvoorbeeld van burgemeester Hoes. Georganiseerde criminaliteit, die werkt nu met elkaar samen. En we zijn erachter gekomen dat we door dossiers aan elkaar te koppelen... Ja, dat we een, een, een groot aantal mensen, een aantal organisaties te pakken kunnen krijgen. Uh, en soms kun je bijvoorbeeld iets strafrechtelijk niet regelen... wat je wel op een fiscale manier wel te pakken kunt krijgen... Ja, Dat zei hij eh, over de nieuwe aanpak in Limburg. Bij eh, L1 zei hij dat de Belastingdienst heeft in Limburg... vorig jaar ruim anderhalf miljoen euro teruggevorderd van patsers. De Limburger schrijft erover. Patsers worden door de dienst gedefinieerd... als mensen met een onverklaarbaar vermogen. Bijvoorbeeld criminelen die dure auto's of sieraden kopen... maar geen baan hebben. PvdA-corrivé Ed van Tijn vindt het fout dat de koningin opzij is geschoven... bij de formatie van het kabinet Rutte II. In Elsevier zegt hij dat de informateurs Kamp en Bos... en de onderhandelaars Rutte en Samson een onervaren en lichtzinnig groepje vormden. Ik wil niet beweren dat de koningin knapper is dan de rest... maar ze kent de regels als geen ander. En ze omringt zich met adviseurs, zegt Van Tijn in Elsevier. Hij wijt het aan de onervarenheid van de onderhandelaars... dat ze zich niet hebben gehouden aan de regel... die meestal in de formatieopdracht staat, namelijk een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal garanderen. Een, een bijeenkomst over biogas in Rotterdam is verstoord... door twee actievoerders van Greenpeace. Ze hadden de presentatie gehackt, meldt RTV Rijnmond... waardoor plotseling beelden van Greenpeace op het schermen verschenen. Nou, we lieten de werkelijke effecten van die biobrandstoffen zien. Dus de grote foto's van, luchtfoto's van ontbossing. Waarbij we duidelijk vertelden dat, uh, dat doordat je biobrandstoffen... Uh, gaat bijmengen bij benzine en diesel, die worden gemaakt uit voedsel creëer je meer vraag naar landbouwgrond en meer ontbossing. Dus het helpt alleen maar de honger in de wereld en ontbossing. Het congres over biogas in Rotterdam duurt een paar dagen. Er zijn veel grote internationale bedrijven aanwezig. De hackers zijn aangehouden. Volgens cijfers van de veiligheidsrapportage amsterdam amsteland zijn vorig jaar veel meer zakken gerold dan het jaar ervoor. Het meldt AT5. In 2011 werden in Amsterdam bijna 6500 gevallen van zakkenrollerij gemeld. Ook niet mis. Maar vorig jaar was het 36% meer. Ruim 8500. Volgens de politie wordt de laatste tijd vooral veel gestolen. omdat het mobieltjes. omdat men op mobieltjes uit is. En u weet. Mabokki! Mabokki! Hoe ga ik nu nog bellen naar Marit? Ik moet nog bellen met deze niet. Karel moet ik bellen. Cookie, Alles voedsel. Tino kan ik niet meer bellen. Maurin kan ik niet meer bellen. Tilly kan ik niet meer bellen. Ik kan niet eens meer. sms'en met Arita, Malita, Sita, Amsa. U weet het. Telefoon weg, alles weg. De neandertaler is uitgestorven doordat hij zulke goede ogen had. Dat zeggen Britse onderzoekers. Het klinkt raar, maar het is makkelijk uit te leggen. De Engelse onderzoekers legt uit... de schedelinhoud van een neandertaler en een van een vroege moderne mens... verschillen niet erg van elkaar. Ze zijn allebei ongeveer even groot. Maar de neandertaler heeft veel grotere ogen en oogkassen. Om die ogen te bedienen is een groter deel van de hersens nodig. Ja, en Een endocast dat is een model van de hersens die in zo'n schedel hebben gezeten. En De onderzoeker zegt bij de BBC... So what we've got here are... Two skulls, a replica of a Neanderthal and a replica of an early modern skull. These endocasts show us that within the Neanderthal brain there was less available for governing large group sizes and social complexity compared with those of modern humans. Zij zegt die, die twee herseninhouden die ik hier heb. Die laten zien dat er door de aansturing van de ogen in dat Neandertale brein gewoon minder ruimte was voor andere functies, zoals complexe sociale structuren. Begin deze maand verdween in Florida een man met slaapkamer en al in een zogenoemd sinkhole. Fox News onder meer meldt dat gisteren een man aan de dood is ontsnapt. Hij was aan het golven met zijn vrienden toen de aarde zich plotseling voor zijn voeten opende. De man viel in een gat van vijf en een halve meter diep, maar hij kon worden gered. Met een touw werd hij eruit gehezen. Houdt er alleen wat pijn aan zijn schouder aan over. De golfbaan blijft open. Volgens de eigenaar zijn andere golfers niet in gevaar. En dan kijken we, Freddy Jeijning, nog even naar die televisie die hier hangt. En dan zien we de schoorsteen. Wat zit er op die schoorsteen? Een mail. Een mail. Al een half uur kan ik u melden. En die zit vrolijk te pikken. Ik hoorde aan al dat... iemand melden. Uh, straks zijn die kardinalen weer blij met een dode <laughs> Mus, ja. Een meeuw die van het dak valt. Ja, zo kunnen we nog wel even verder. Het blijft turen. Ook voor veel mensen daar op het Sint-Pietersplein... waar het nog steeds regent. paraplu zien we, maar ook heel veel... Uh vlaggen uit al die verschillende landen. Mensen die er bij willen zijn, mochten het moment daar zijn. We zien nog geen witte rook. Dat zou, als er een pauze was gekomen, uh, het geval zijn geweest. We wachten gewoon uh, verder. We zien nog geen zwarte. We zien nog geen zwarte, maar dat zou pas in die tweede ronde van deze middag kunnen zijn. En dat zou dan ergens zo rond en na zeven uur kunnen zijn. We zijn er gewoon weer na zes uur met nog meer nieuws. Tot zo. Het laatste nieuws. Iets met rook misschien? Zou er rook te zien zijn in Rome op het Sint-Pietersplein? Zwart of... Wit. Witte rook bij jou ook nog absoluut niet, hè? Nog niks te zien over rook. Wat is uw inschatting? Deze week al witte rook? Kan net zo lang duren als het duurt. Zwarte rook vanavond vanuit de Sixteinse kapel. Het leek wel alsof ze autobanden aan het verbranden waren. Een nieuw woord wat zich nu ook gaat aandienen is rookmoment. Meerdere rookmomenten vandaag in Rome. Dat wordt staren. Is het toch een goed uitzicht op de schoorsteen? Wij wachten af, samen met u. Iedereen staat hier in de startblok om het u te melden als het zover is. En kijken naar de schoorsteen op de Sixtijnse kapel. Radio 1. E.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 Mt500 Event, 25 april, mt500.nl. Dit is Radio 1.